Vond. De dief is in een donker gekleurde auto weggereden. De politie heeft de diefstal in onderzoek en vraagt mensen die getuigen zijn geweest of anderszins informatie hebben zich te melden bij de politie. Via 0900 8844. 0900 8844. Hebt u iets gezien? Bel de politie. En tot zover het eerste uur alweer van uh, Zandvoort op zaterdag. Zo dadelijk zijn we er nog twee uur lang met uiteraard heel veel muziek en informatie. Vandaag dus geen voetbal, want uh, SV Zandvoort 1 heeft een weekendje vrij. Hebben zij even mazzel met dit weer, zeg ongeveer. Hier is Carol Emerald als laatste voor drie uur. me. me with me. Twisting round on a carousel, this beats too much style. One second, I'm thinking I'm feeling I feel alive.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 In 1990 kwam deze single uit van Beach International en That Be Good To Me. Uiteraard naar een oud nummer van de SOS-band, oftewel de Sound of Succes-band. En dat hadden ze, die groep uit de jaren 80. Die hoorde Just Be Good To Me dan in de versie van, uh, van Beach International. voor Zandvoort en de regio. Even na drie uur, welkom bij u, twee luisteraars. En Albert-Jan, goedemiddag ja. nogmaals. Luisteraars, wederom welkom. Iets naar de klok van drie uur. Wat kunt u nog van ons verwachten? Rond de klok van half vier de even, uiteraard de evenementenagenda en rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Uh, u krijgt zometeen ook de uitslag van de Formule 1 kwalificatie, want die is vanmorgen al verreden. Maar ik heb best wel brutaal geweest om jou nog niks te vertellen, Rob. Vertel! Ja, dat vertel ik straks wel. Oh. Uh, dus daar, die uitslag hebben we ook. Uh... Het is wel spannend, hè? Dat was... Nog twee seconden, één seconde? Ja, nou ja, ik weet het al, want ik keek oh. vanmorgen natuurlijk live om 7 okay. uur, zoals dat hoort. Uh, verder nog, naast uh, laatste uur natuurlijk uh, nieuws, golfnieuws uit Spanje. Nog wat voetbalnieuws, schaatsnieuws. En uh, genoeg reden om nog uh, heerlijk te blijven luisteren de komende twee uur van Zandvoort op zaterdag. En ik ga nog even naar het slot kijken van die uh, kwalificatie van de Formule 1. Spannend slot hoor ik van Albert jouw Vos. Heel, nou, de laatste seconde. Die wil ik altijd meemaken natuurlijk. We gaan het zo dadelijk zien. Bij RTL 7 maar gewoon ook de radio aanhouden. Hebben wij ook trouwens. Dus we houden ook gewoon de radio aan. Nou, gewoon de radio ja, aan. De radio. ja toch? Ja hoor. Oké. Okay. Nou het weer van de komende dagen is nu al te best. En dat zal je merken aan de muziek van CFM. Hier is uh, de single van de Pointer Sisters. En It's Raining Man. Hi, hi. We your weather girl. En uh -huh. have we got no? Desplaat plaats van de Weather Girls brengt me meteen weer op een onderwerp, Albert Jan. Zoals er is. It's raining men, hè, zingen ze. Ja. ja allemaal mannen natuurlijk in de Formule 1-wereld. Wanneer krijgen we nou eens een vrouwelijke coureur? Uh, nou, DTM heb je er twee, hè? Ja, wel, maar, maar bij de Formule 1... Nee, nee Formule niks, 1 nog niet. Helemaal niks. Helemaal niks. Lijkt het kabinet wel. En dan kunnen ze samen, <laughs> kunnen ze dan, uh, na afloop van de Formule 1, kunnen ze een ladies night organiseren, bijvoorbeeld. Breek me de bek niet los. Net zoals <laughs> uh, Circus Salvoort en uh, Café 4, natuurlijk. Ja. Dan kom, ik, dan kom ik straks ook nog even op het circuit Zandvoort. Uh, ja, allereerst. Nou, nu, nu mag het. Want de herhaling van de, van de kwalificatie van de Formule 1 is afgelopen. Dus ik mag nu, kan nu weer vrij uitspreken. Zelf was de kwalificatie vanmorgen live om 7 uur al. Dus ik wist de uitslag al. En Rob nog niet. Nee. Maar goed, de Duitse autocoureur Sebastian Vettel heeft pole position veroverd... voor de allereerste grote prijs van Zuid-Korea in de Formule 1. De rijder van Red Bull was zaterdag de snelste in de kwalificatierace... op het gloednieuwe circuit van... Jeongam. Het was al de negende keer dat Vettel dit seizoen de eerste startpositie pakte. Drie keer wist hij ook de Grand Prix te winnen. Zijn Australische teamgenoot Mark Webber zette in de kwalificatie de tweede tijd neer. Dus we hebben ze allebei weer op de pol, Of in ieder geval de eerste startrij. Webber voert naar 16 van de 19 races het wereldkampioenschap aan. Vettel staat tweede met evenveel punten als Fernando Alonso. De Spanjaard van Ferrari klokte vanmiddag de derde tijd. Of vanmorgen moet ik zeggen. Vettel reed het 5,6 kilometer lange circuit rond in 1 minuut en 35,585. En was slechts een fractierapper dan Webber, die op 1,35,659 noteerde. Alonso bleef met 1,35,766 ook dicht in de buurt van Vettel. De coureurs van McLaren gaven meer tijd toe in de kwalificatie. Hoewel de Brit Lewis Hamilton met de vierde tijd, 1,36,062 toch een plek op de tweede startrij pakte. Regerend wereldkampioen Jensen Button gaf echter 1,2 seconden toe op Vettel. Zijn rondje van 1,36731 was de zevende tijd en bracht de Brit niet verder dan de vierde startrij voor de race van morgen. Boe. En Ferrari, eh, tenminste Formule 1 fans morgenochtend, 7 uur RTL 7 om 7 uur ons bed uit. Juist, om 7 uur? Tjonge, ja. jongen, jongen. Je gaat er niet naar de herhaling kijken. Een echte, echte Formule 1 fan wil dat live zien. Dus vroeg okay, op Morgenochtend op. bij RTL 7 om 7 uur live te volgen. En morgenmiddag ook om uh, twee uur. Gewoon. Ja, voor jou, ja. <laughs> jou wordt het herhaald. Ja, dat dacht ik ook. Nou, tijd dan voor de plaat op Paul Position. Ja, dat hadden we jarenlang bij CFM. Even uh, terug naar uh, 20 jaar CFM. We hebben weer een plaat op Paul Position. Ja, het is een beetje oude plaat natuurlijk. Ja. Omdat het <laughs> een oude Paul Position plaat is. Maar wel leuk na afloop van uh, de kwalificatie. Deze plaat. bij CFM en dan een plaat op Paul position, zou ik denken, deze van Michael Jackson tezamen met Fergie, Joh, de Just Beat It, leuk is die hè? Hoe lang gaan we dan terug in de CFM geschiedenis? Nou, dit is maar een paar jaar geleden hoor, dus oh, okay. valt best mee, valt best mee. Okay. We hebben hem heel lang gehad, de plaat op Paul position. Nou, een plaat die daar niet bij gestaan heeft, dat is deze die jij uitgekozen hebt, <laughs> Albert Jan. Paul Inca kaart tezamen met Tom Jones. Ja, die combinatie is toch grappig? Ja. Dat dacht ik en, ook. Een, een, een echte gouden ouwe met uh, ja en dan Tom Jones erbij in zijn moderne feestje. Uh, speciaal voor Ladies Night natuurlijk. Dit speciaal voor Ladies Night. Zo dadelijk daar meer over over het circus Southwards. Is de plaats. Oh, I'm gonna make you Zo Samen zou in de studio bezig zijn hè, met deze plaats. In ieder geval, er is heel veel lol tijdens de opname. Hoor je ook wel bij deze single, she's a lady. Ja, in een over uh, modem, modern... Ja, hè? ja, over ladies gesproken. Nou hadden we vorige week al een ladies night. Maar er zit er weer een aan te komen, dames. Dus ik zou zeggen, dames, pak papier en pen. Want op 5 november om 8 uur presenteert Circus Zandvoort opnieuw een ladies night. Een avond speciaal voor de dames om met vriendinnen uit te gaan, bij te kletsen, filmpje te pakken. ...nog meer bij te kletsen, een hapje erbij en natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is op 5 november... ...krijgen de dames na afloop een, nog een tasje vol verrassingen mee naar huis. Ja. Ooh. Tijdens deze Ladies' Night draait Circus Sandvoort... ...de voorpremière van Mother and Child. Een, on, een ontroerende film over het maken van keuzes... ...missen van kansen en grijpen van mogelijkheden. Maar bovenal gaat het over de band tussen moeder en kind... Officieel gaat deze film trouwens pas op 11 november in, uh, landelijk in première. Maar in ieder geval, Circus Sandvoort heeft de pre première En dat is om 5 november, Ladies Night, uh, in Circus Sandvoort. Kaarten van 12,50 euro zijn te koop aan de kasse, kassa van Circus Sandvoort. Of online via www.circussandvoort.nl. Oké, okay, nou we gaan even terug in de tijd. 20 jaar CFM, dan mag het wel. Hè. In deze plaat hoort daar ook vast en dus zeker bij. Hier is uh, Johnny Gill en Rap You The Right Way. Oké. Okay. staat hij me zo aan. Ah, kijk, oh, nooit Wat <laughs> is hoort. dit aan ah, je daarin nu wel? zo. En dan dus zouden nou we eigenlijk de jingle moeten draaien... het swingbeat raket. Maar dat doen we niet. We hebben wel een andere jingle voor je. ZFM. Al twintig jaar het ja. allerlekkerste van Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Alleen op ZFM. Twintig jaar ZFM. ZFM. net even de trap omhoog bij de studio van ZFM. Ken je die uitdrukking? Lekker blijven plakken. Nou, dat gaat wel werken nou, hè? met die uh, trap zo voor Zandvoort en de regio. Volgens mij is het half vier en tijd voor de evenementen. Agenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Albert-Jan? Nou, als je van griezelen houdt... ben je vanavond van harte welkom in de krocht. Want daar is een Halloween-griezelavond. Een gezellige dansavond met interactief theater en live muziek. Aanvang 8 uur, de krocht. Halloween-griezelavond. Morgenmiddag, jazzcafé, Live Jazz in Café Alex. Met niemand minder dan Adam Spoor en het bekende... Uh, Quintet Spoor 5. En dat begint allemaal om morgenmiddag 5 uur. Jazzcafé in Alex Spoor. Uh, Café Alex met Spoor 5 uiteraard. En morgenochtend ja het prachtige kerkconcert van Classic Concerts. En dat begint om 3 uur. En dan hebben we het over het Krim Kamerkoor. En uh, dat is een beroemd, beroemde krimkamerkoor te gast op bij het kerkpleinconcert van de stichting Classic Concerts. Het koor maakt een tour van twee weken door Europa en het, en het is za de za Zandvoortse stichting gelukt om ze vast te leggen voor morgen. Het concert in de protestantse kerk begint om drie uur en de kerk gaat open om half drie en is gratis toegankelijk. Nou, nou mag je gewoon niet mis hoor trouwens. Nee tuurlijk niet. En uh, het is natuurlijk weer, weer gratis toegankelijk. En na afloop is er de bekende open schaalcollecte. Dus uh, om half drie de kerk ook drie uur genieten van Krim Kamerkoor. En wij zijn erbij. Hier is Lissa Lois en Little by Little. I can see that you need me now. Like a flower reaching for the sunlight. Like a flame in the darkest night. I'm there. other one. in huis gehaald, albert -Jan. de winterschilder. ja, ze zijn er weer, de winterschilders ja, hij denk druk aan uh, bezig. Daniel Lefferts maar we hebben er weer eentje in het huis van Sierven ja, die doet nou de onderkant van de trap hè? ja, die gaat de onderkant doen nou, ik heb, uh... hij hangt een beetje op zijn kop, die jongen dat is uh, echt niet te geloven maar hij bent bezig. Een klein beetje maar. Mooi, ja, hij goed bezig hij ziet ook blauw maar ja, dat doet hij altijd natuurlijk maar hij wilde wel een plaat horen, nou die gaan we even voor hem draaien komt hij aan Om half negen komen wij de buurvrouw tegen. Axe klik op de stoep. De molen doet een verte koep en ze loopt de wekske achterna. Naar de Hema en beslist die veurig geslaagd. Lekkere worst van de Hema. Vertvrij papieren keer erop. Zachter op langs mijn ze Met de vent ziet er toch niet eens goed.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 Straat en langs het plein, ze weet precies wat ze moet zijn. En er een buik die rammelt is een gek, ze gaat bij de Hema binnen, want ze niet zo trek. Lekkere worst van de Hema, weg bij papierenkinderen op. Zand druppelt langs met zijn pijntje, de vent ziet er toch niet eens kom Lekkere worst van de Hema, rouwkost, Dat ik vuur zien, waarom it was not the league yeah. they came, came. Ik ga ook zo horen van deze plaatsen. Ja, ja, en bedankt hè. Bedankt Mo. Ja, bedankt Mo. Lekkere was van de Hema. Oh. Nou ja, als zo dadelijk even weg bent, dan weet je waar ik heen ben. Even halen. Even halen. Lijkt me wel. Maar ondanks dat het niet gevoetbald vandaag uh, wordt, uh, is er toch nieuws van uh, SV Zandvoort. Of een lekker visje erbij. Kan ook natuurlijk. Kan ook nog. Maar ja, eens kijken wat Mo, uh, wat Mo gaat halen voor ons. Uh, ondanks dat het feit dat er niet gevoetbald wordt, hebben we toch nieuws van SV Zandvoort. Want SV Zandvoort heeft afgelopen zaterdag uh, uh, een derde hoofdsponsor gecontracteerd. Naast Sense en Van Lingen voor de jeugd en HBR voor de senioren... heeft Jaap Kroon zijn bedrijfsnaam Kroonvis voor drie jaar verbonden aan de selectie elftallen van de voetbalclub. Afgelopen zaterdag werden de contracten in het bestuurskamer door zowel Kroon als de voorzitter van SV Zandvoort Hans Hogendoorn ondertekend. In ruil voor zijn euro's mag Kroonvis zijn naam op de achterkant van de shirts van de selectieelftallen laten zetten. Die beide elftallen zullen dus binnenkort een nieuwe shirt in het nieuwe shirt te bewonderen zijn. Nou, oké. Okay. goed nieuws in ieder geval. Uh. Kroonvis gaat in de voetbal. Dat bedoel ik, he, De visje waar ik het over had. <laughs> daar heb je hem dan. Hij kwam vanzelf terug. Hoe kon ik het zo raden? <laughs> het lijkt wel Funhouse hier. Pink zong daar een plaatje over.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 Echt een is dit, hè? Lekker, hè? The Stray sorry, en The Crazy Little Thing komt Ja, en dat brengt ons naar de klok van uh, kwart voor vier. Joh, wat vliegt de tijd weer uh, voorbij? Tijd voor de filmagenda van circa Zandvoort. En wel het filmprogramma van 21 tot en met 27 oktober. Nou, in verband met de vakantie natuurlijk ook over dagfilms. En uh, dagelijks is daar te bewonderen om kwart voor één... Ernst Bobby en het geheim van de Monta Rossa. Nou, dat lijkt me een hele spannende film. En dagelijks, ja... Ja, hij, zit, hij komt weer. Hè? Dagelijks om kwart over twee. Sinterklaas en het Pakjes Mysterie. Lijkt me ook een hele spannende film trouwens. En dagelijks om vier uur hebben we daar Marmaduke. Ook Nederlands gesproken. En donderdag tot en met dinsdag om zeven uur. Grown Ups. En donderdag tot en met dinsdag om negen uur. Eat, Pray, Love met in de hoofdrol Julia Roberts. En de filmclub Simon van Kolm heeft woensdag om half acht. De film Mother. En vergeet, dames, vergeet u niet. 5 november Ladies Night. Oké. Okay. Dus genoeg te doen. Kijk op www.circansandvoort.nl voor de beschrijvingen van de diverse films. Heb jij het ook zo koud? Ik heb het koud Oeh, hier. we gaan de kogel even omhoog zetten hoor. En dan deze plaat op de achtergrond. Ja, daar kwam Maurice aan met zijn sint plaat. Maar uh, wij kunnen er ook <laughs> wat van. Hier is Let It Snow. Oké. Okay. To go, let it snow. One more time. En dan krijg je tranen van ogen. je ogen. Ik krijg je, je, tranen, je tranen van zet je zet ogen. Zet maar jij zit me ook zo ja, druk. Ja, ja, ja. Nee. Het was geen kerstplaat hoor, die draaide. Gewoon het uh, snow, weet je wel. Gewoon lekker het winterse gevoel. Oh, nou, ik. Je uh, had het liefst een ijsbaan erbij in het centrum, nou wie weet. Nee? Ik waande mij al in een kerstsfeer, man. Ja, oké. Okay. <laughs> maar goed, jij zit erbij onder druk, dus ik had een verkeerd nummer uitgezocht. Oké, okay, dat is gelukt. Dat is je gelukt. Mooi. Mooi we, mooi. we zitten stressen. Nee, oké. Okay. Mooi punt voor de nabespreking zo dadelijk. Daar, daar hebben we het om vijf uur wel over. Om vijf over vijf. Uh, ja, uh, nog tijd voor een berichtje? Ja, tuurlijk. tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Okay, want De Zandvoortse rommelmarkten opnieuw in de krocht. In de krocht worden de komende maanden weer drie rommelmarkten georganiseerd. De eerste markt staat gepland voor zondag 12 december en zal een rommelmarkt in kerstsfeer zijn. Hey, ja, zijn dat bedoel ik. Als jij begint kan ik het ook. Oké. Okay. Mocht u voor één of meerdere van bovenstaande markten een tafel willen reserveren, dan zijn er inschrijfformulieren verkrijgbaar aan de bar van de Krocht. De kosten per tafel bedragen 10 euro. En de een en ander begint op, voor het eerst op zondag 12 december. En wilt u inschrijven, nogmaals, naar de Krocht, daar liggen inschrijfformulieren en de kosten per tafel bedragen 10 euro. Hier is Mary J. Blijts and Just Fine. You know I love music. And every time I hear something hot, It makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here. It makes me want to. Ooh, let it go. Can't let this thing call up. your kids. Trippels, uh, ja, jij zet mij zo onder druk. Ja, ik merk het. Het en gewoon een plaatje van Mary J. Blijts zijn Just Fine. Ja, leuk. En we vinden het allemaal prima. Prima, maar goed, ik heb er nog één gevonden, net op tijd. Oké, okay, nou wordt meteen alweer de, de laatste voor vier uur. Is, ja, de tijd vliegt, hè? Ja, joh, zo dadelijk zijn we er nog één uur lang met Stanford op zaterdag. Hou de radio aan en daarna de heren van Entertainment for You op de radio. Dus dat mag je absoluut niet gaan missen. Hier is Lips Inc.